was hem helemaal excused met automobiel. Uh, welkom bij deze paasraces. Geen herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uh, dat is uh, helemaal uh, niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, is uh, zo dadelijk uh, de paasraces. Tenminste, dat is wel de bedoeling uh, dat we die uh, gaan uh, volgen. Waren het niet dat uh, een van onze verslaggevers een gevalletje Parijs-Roubaix heeft uh, ondervonden? Namelijk een uh, lekker band. Het <laughs> uh, zal je maar net gebeuren. Om negen uur uh, is uh, de Formula Swift al van start gegaan. Maar we hebben nog gelukkig nog iemand achter de hand en dat is onze ja, bezielende programmaleider, Albert-Jan Vos die wel op uh, pad is. Dus we gaan zo dadelijk eens eventjes kijken of we uh, een beetje kunnen kijken wat daar nou zich op het circuitpark Zandvoort afspeelt. Dus dat uh, zo dadelijk. Maar eerst gaan we nog even een stukje muziek uh, draaien. Dat uh, lijkt me toch wel heel erg uh, verstandig. Ja, excused en automobiel. Dat vind ik toch altijd een beetje steefvast. Een uh, openen bij een uh, raceweekend als deze. Dit is inderdaad 1982. Zo oh, schokken we 30 jaar oud. Grace Jones en Nibble to the Bottle. Color came into a world that made it crazy you Don't get what You scream Shout, you're still a baby Don't give me a line Keep the lid on the bottle It's time I'm still a lady I won't do it tonight I won't do it tonight No way, baby I won't do it. Ik Window, and I'll see it shine, shine, shine on a Tuesday. I wonder if you'll say hi to me this time.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 Is Jimmy D., in ieder geval. Um, en daarvoor hoorde je niet sleef door. Nee, want het doet de bal van Grace Jones. En uh, ja, <laughs> het is nog even. Er is nu wel wat aan de gang. De Formule 1 Swift Cup. Daar gaan we zo dadelijk even naar kijken. Wat, wat betreft het verhaal op het circuit van Albert-Jan Vos. Uh, die is nu aan het kijken, neem ik aan. Uh, daar gaan we zo uh, naartoe. Maar eerst uh, gaan we nog even terug naar uh, vrijdag. Vrijdag uh, hadden de, had ik uh, samen met Willem van Dens een aantal interviews al opgenomen. En één ervan, en die zagen we net al, uh, geloof ik, een beetje ondersteboven. Nou, ondersteboven, achterstevoerder dus staan uh, bij het opgaan van de Hunsrug. Is Lisette Braams. En die doet ook mee in de Formido Swift Cup. Een zondagmiddagprogramma. Dat, dat, dat deed ik ooit eens. Maar uh, toen had ik uh, een beetje het idee. Van drie mensen bij elkaar uitnodigen. En die derde die er toen bij kwam. Dat was Lisette Braams. En die rijdt dit jaar bij het team van Dylan Koster. Heeft daar uh, de basis gelegd? De basis gelegd voor de Suzuki Swift Cup. Ja, ik bedoel, van, heeft dat programma er toen bijgedragen dat je bij Dillon rijdt? Uh, nee, dat niet. Maar ik uh, vind Dillon altijd wel een ontzettend aardige jongen. Hij komt natuurlijk ook uit Zandvoort. En uh, ja, hij uh, geeft me op het moment uh, instructies. En ik moet zeggen, ik uh, maak sprongen vooruit. Dus het werkt. Voor de mensen die het niet weten, ik ben nu even in gesprek met Lisette Braams. Uh, die uh, eerst begonnen in de Tourwagen Diesel Cup. Uh, de opvolger daarvan is uh, de productie open, dat doe je ook uh, in mee. Maar we gaan even eerst naar die Swift. Want dat uh, is een, uh, ja, een apart uh, verhaal. Hoe, uh, hoe ben je daar naartoe uh, gekomen? Uh, nou, het, heel grappig eigenlijk. Mijn dochter die uh, wilde eigenlijk ook een beetje in de racewereld gooien. En uh, ja, dat meisje doet gymnasium, dus ze heeft gezegd, ja sorry, maar ik ga eerst mijn school afmaken. Helaas had mijn man toen al een Suzuki gekocht. En werd uh, ik aangewezen om dus haar Suzuki in feite in te rijden. <laughs> en ik moet zeggen, ik ben gewend aan achterwiel aangedreven auto. En de Suzuki is een voorwiel aangedreven auto. Dus het is even een schakeling in mijn hoofd en uh, best een druk weekend zal het ook al worden. Maar ik uh, vind het echt een fantastische auto. Ja. Is het ook zo dat door de, wat je de afgelopen jaren, je hebt met onder andere Sila Verschuur in het winterkampioenschap gereden. Met Gabriel J heb je gereden, met Paulie Zwart. Dat zijn toch ook niet de eerste de beste dames uit het, uit het veld. Heb je daar dan in die tussentijd daar zo van opgestoken dat je denkt, nou dat Zwiftje, daar kan ik nu ook het gaspedaal wel in vinden. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt heel benieuwd was hoe de Zwift reed. Want ik had zoiets van, ja ho ho, we hebben afgelopen jaar we met de racing die was, hebben we 24 uur van Dubai gereden. In een Clio. En een Clio is ook een voorwiel aangedreven auto. Uh, alleen die gaat iets sneller. Dus ik had zoiets van, nou ik kijk wel even wat die Swift doet. Die is langzamer, dus ik kan makkelijker uh, mijn foutjes opvangen. zeg maar. En heb ik inderdaad wel van de dames het een en ander opgestoken in de tussentijd. Dus ja. dat probeer ik allemaal een beetje in praktijk te brengen nu. Uh, vind je het ook een leuk autotje om in het rijden? Ja, het is echt een, uh, echt een superleuk autootje. Het is, uh, in de regen kan je eigenlijk vol gas overal doorheen. En uh, gaat hij eigenlijk lekker over zijn voorbanden glijden. En ja, het droogt precies hetzelfde. Hij, hij rijdt gewoon heel erg lekker en heel erg vertrouwd. Uh, je kan eigenlijk, als je een foutje maakt, word je niet echt bestraft. Uh, dat, is, dat is natuurlijk ook uh, prettig om te weten. Maar dan ook, zeg maar, uh, de, de support van het team waarin je rijdt. Dus het team van Dylan Koster. Wat, is dat, wat, is, wat zijn het voor knapen? Ja, het zijn schatjes, echt waar. Ik, uh, ik kom aan, ik ben natuurlijk uh, van hot naar Hergeijk, Van de BMW naar de Suzuki. En uh, ze staan klaar. En uh, nou ja, dan, dan wordt het mijn. Uh, ik word in mijn gordels gehezen en ik krijg instructies. En uh, er wordt echt uh, gekeken: na, na drie rondjes kom ik dan binnen. En kijken waar ik het nog op uh, laat liggen. Qua tijd. En dan ga ik weer drie rondjes rijden. En dan kijken we waar ik nog meer kan verbeteren. En zo blijven we eigenlijk door uh, proberen. Van wie heb je, dan, heb je dan van allerlei mensen die, die dat goed in de gaten houden van waar je eventueel de winst kan pakken? Uh, nou, eigenlijk is op dit moment Dylan degene die dus, uh, mij toespreekt. Mij probeert uh, rust te maken. Want ik ben zo als ik eenmaal uh, begin te stuiteren, noemen wij dat altijd. Ja, dan rijk ik gewoon voor een meter meer. Dus hij probeert mij rust, uh, rustig te houden. En gewoon uh, ja, rustig op me in te spreken voor je rempuntjes. eventjes nog iets zachter je rem proberen in te trappen. Ja, en dat gaat op het moment eigenlijk heel erg goed. Uh, hij slaagt daar dus in. Hij weet in ieder geval de, de juiste uh, ja, toon te, te, te spreken in dat opzicht. Ja, absoluut. Hij, uh, hij is heel, wat ik al zeg, hij is heel rustig en dat werkt bij mij heel goed. Uh, even over de, de resultaten tot zover. Maar uh, ach jij je toe in staat om uh, in ieder geval. Uh, ja, wat, wat, wat potten te breken in deze klas. Ik heb nog niet gezien wat de anderen gereden hebben. Ik heb uh, wel gehoord dat ik niet uh, achteraan rijd. Hmm. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat de rest doet. Ja. <laughs> Beetje stom. Maar uh, dan ga ik uh, na de tres, uh, test van zo meteen ga ik, uh, kijken wat de resultaten zijn. En dan uh, weet ik meer. Goed, dankjewel. En veel plezier dit weekend. Nou, heel erg graag gedaan. En uh, tot snel, hè. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, want uh, we gaan over naar het uh, circuitpark Zandvoort, daar waar Albert-Jan Vos uh, zit op dit moment. Want uh, de ander, die heeft uh, gevalletjes eigenlijk al, Parijs-Roubaix, lekker band. Uh, Albert-Jan, jij zit als het goed is te kijken naar uh, de Formido Swift Cup. Klopt. Uh, die klopt, uh, goedemorgen luisteraars, goedemorgen Jaap, ja, welkom live vanaf het uh, circuitpark Zandvoort uh, waar om uh, 9 uur uh, de Formule Zwift Cup is begonnen. En ik hoorde net dat je een uh, goed interview had met Lisette Braams, maar laat ik daarmee beginnen. Die Lisette Braams, in de, na de, na de uh, stad kwam iedereen keurig door de, door de, door de Tarzanbocht. maar de volgende bocht uh, richt, richting uh, de Gerlachbocht, uh, uh, helaas uh, zat ze achterin, maar ze was als, als tiende gestart. Kwam ze uh, is gecrashed met een tweetal andere uh, auto's. Uh, helaas heeft haar auto de andere twee konden door, maar Lisette kon helaas niet door. Dus ze staat nu naast de, de baan te wachten tot de race is afgelopen. En uh, ja, de race was, uh, uh, was een position voor Jeffrey Rademaker, gevolgd door uh, Kim van den Berg. Alain Mossikov en op vierde plaats Alain Kalf. En uh, de eerste ronde was het uh, uh, ja, uh, close racing, om het zo maar te zeggen. Tussen uh, Jeffrey uh, en Alain Kalf en Kim van den Berg. Want Alain Kalf schoof uh, met een schitterende inhaalactie uh, door naar de tweede plek. Dus Kim werd teruggewezen naar de derde. En momenteel, en het was ook weer een schitterende inhaalmanoeuvre van uh, Alain Kalf. Alain Kalf uh, uh, verraste Jeffrey uh, hier in de Gerlachbocht. En uh, ligt nu op Paul en Jeffrey is terug geweest naar de tweede plaats en wordt gevolgd door Kim van den Berg. Ja, Verder. ja. Verder is het uh, een, een windig gebeuren, er staat een stevige zuidwester, het is wat grauw in de lucht, maar de toeschouwers uh, stromen binnen en ze zitten nu echt achter op het circuit. Ik heb ik nog niet de ideale plek gevonden om het allemaal te kunnen volgen, <laughs> maar uh, wat dat betreft, ik sta hier uh, bij, uh, bij de uitgang van het Tarzanbocht ja. en uh, ze komen binnen enkele minuten komen ze weer, uh, weer voorbij, want de snelste ronde... Uh, uh, die zich had gekwalificeerd voor deze tweede race uh, was Jeffrey met een 2.07 ja. dus, dus ze komen binnenkort zo meteen komen ze weer langs oké, okay. nou uh, we, gaan, uh, we gaan het even in de gaten houden uh, dank je voor uh, dit uh, moment dat was uh, Albert-Jan Vos uh, we zullen hem zo dadelijk uh, natuurlijk nog een keer even in de uitzending uh, halen uh, dit was uh, even vooralsnog de eerste bijdrage vanaf het uh, circuit I wish I could live in a boat. I wish I care how En er zo menig een uh, fantaseren dat ze zelf het stuurwiel mogen hanteren. Dat uh, driver's seat natuurlijk van sniffende tiers hoe Tears, <laughs> die komt er natuurlijk niet aan. Daarvoor hoorden we houses met uh, Stay With Me. Het uh, bracht de tijd al uh, op half tien. Uh, de um, Formula Swift race is waarschijnlijk nog, ja, die is nog bezig. Daarover zo dadelijk uh, meer in uh, de uitzending met de gesproken woord van Albert-Jan Vos. Zover is het uh, in ieder geval nog niet. Uh, in in ieder geval gaan we eerst nog even naar een interview met een van de deelnemers uit die Formula Swift-rubber en dat is Tommy van Erp. Van Erp is uh, een nieuwe link bij de Formulo Swift, hoe ben je uh, daarin terecht gekomen? Um, een jaar geleden uh, door Tom Corona heeft mij dat voorgesteld, toen uh, mijn vader in het team uh, bij Spijker en heeft hij gezegd wil je een keer rijden, dan uh, ga de cursus rijden. En daar uh, heb ik de cursus mee gedaan, dan ben ik beste rookie geworden. En zo ik, uh, zijn wij besloten om een seizoen uh, te gaan rijden. Want je vader is uh, natuurlijk ook geen onbekende in de racerij. Hij heeft uh, heel wat, uh, wat dingen gedaan. Uh, heb je misschien ook wat van hem al het een en ander opgestoken? Uh, ik heb heel veel van vader opgestoken. Uh, qua technisch, qua uh, momenten. Uh, uh, niet uh, te, te, te snel willen. Goed alles opbouwen. En uh, dan kom je er vanzelf. Dat, dat leer je denk ik ook bij het team waar je nu in rijdt, ja. bij, bij Coronel. Ja, je re, leert heel veel van uh, Tim en Tom en uh, de jongens eromheen. Met data en uh, andere dingen, video, beelden terugkijken. En uh, ja daarnaast uh, Tim en Tom en mijn vader die geven echt alle, alle 100% om mij beter te kunnen maken. Ben je dan ook, uh, ja, heb je dan misschien voor jezelf, en dan, ik heb een streepje voor? Uh, Nee, dat ook niet. Het kan soms ook tegenzitten. Dat je een beetje veel geholpen wordt. Je moet het wel soms even bewijzen. En uh, ja, je moet uh, goed je best doen en goed alles opslaan. Dat je alles goed kan uitvoeren wat hun je verteld hebben en geleerd hebben. De Swift is uh, de opstapklasse. Uh, hoe vind uh, je dat autootje? Uh, ik heb in de vorige getest. Uh, er was een hele andere auto dan de nieuwe. De nieuwe is uh, een lekkere auto. Uh, een... Uh, Goede remmen, uh, stuurt goed, uh, even wel goede wegligging. Uh, is iets sneller, is leuker. En, uh, ik denk dat het een hele competitieve raceklasse dit jaar weer wordt. En uh, hopen op dat er nog meer rijders uh, bij komen om een uh, hele competitieve klasse te krijgen. Uh, is het, hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf als een van de misschien mogelijke podiumkandidaat? Uh, het uh, is vooral een leerjaar. Ik uh, probeer natuurlijk uh, naar het podium toe te werken. Maar het, ik ben vooral dit jaar om te leren... En uh, zeg maar, wel naar het podium, natuurlijk, natuurlijk wil je naar het podium toe. Maar je moet uh, zorgen dat je veel leert en niet uh, te graag wil, want dan ga je het verliezen. De gretigheid, uh, dat is iets wat je in je, je, je achterhoofd houdt, dat moet niet te veel zijn? Nee, dat moet niet te veel zijn. Dus, uh, maar natuurlijk ga je altijd voor een goede klassering. En uh, probeer om gewoon veel punten te pakken en niet uit te vallen. Uh, wanneer is uh, dit weekend voor jou dan nu geslaagd? Uh, volgens mij rijden het team mee nu. Um, ik denk dat ze top 5. ben ik heel tevreden. En uh, lekker uitrijden, uh, goed uh, veel geleerd, uh, dat ik veel geleerd heb met het team. Alles is nieuw, de auto was laat binnen, uh, maar toch binnen is alles af. Uh, dit zijn mijn eerste sessies die ik vanmiddag heb gedaan. En uh, ging goed, twee derde plaatsen. En daar uh, ben ik uh, tevreden mee. Dankjewel en uh, veel plezier dit weekend. Okay. ZFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want uh, we gaan natuurlijk naar de actuele stand van zaken op het uh, circuitpark Zandvoort. En daarvoor zit uh, Albert-Jan Vos uh, te kijken naar de eerste wedstrijd van vandaag, uh, de Formula Swift Cup. Albert-Jan. Ja, uh, ja, hier was ik weer. Uh, nou, het is, uh, het is zo, uh, je vriendin Lisette, die staat nu al uh, een rondje of uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen, uh, uh, acht lang, naast de baan. Omdat het, dus, de auto wordt nog niet weggesleept. Dus ze staat daar een beetje koud te kleuren. Gelukkig heeft ze nu een warme jas aan. Maar terug naar de race. Het is uh, wel duidelijk dat, uh, zoals ik al reeds eerder meldde, uh, al kalf op kop ligt. Gevolgd door uh, Jeffrey Rademaker en Kim van den Berg. Ze hebben ze drie een uh, enige afstand genomen van het veld. En het vormen met z'n drieën een treintje. En de laatste ronde was zelfs nummer twee iets sneller dan nummer één. Dus er zit, wat, er, zit, er zit nog een close finish aan te komen. Ze zitten inmiddels in de negende ronde. En deze race gaat over twaalf rondes. Dus we naderen de ontknoping van de race. Verder moet gezegd worden dat de tijden... Maar dat komt natuurlijk ook omdat de baan vanmorgen nog nat was en vochtig was. Aanmerkelijk langzamer zijn dan, dan eergisteren. Maar dat, is, dat verrast niet, want toen was de baan droog. Maar de snelste ronde is nu neergezet door uh, Kalf met 217-2, Dus dat is de snelste tijd Maar uh, hij heeft de voeten heen de adem van Rademakers in zijn nek Dus dat belooft nog een spannende ontknoping te worden Goed, dankjewel voor uh, dit moment We gaan zo uh, dadelijk even kijken hoe die finish uh, gaat worden Maar eerst het lenteliedje van uh, de, ja, de landelijke radio zou ik bijna zeggen is dus Angela Moira met Tibit.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 She's running out of time. Timid as can be, though she's flown. She can be anybody. Little breeze of wind without touching the sky. 1, 2, 3, 4... Ja, ja, dat uh, waren ze wel uh, Dick Tijder met. Uh, een, of tenminste Sentefold met Dick Dictator. Daarvoor hoorde je niks uh, anders dan uh, Angela Moira met uh, Timmit. Het, het, het nummer wordt overigens veelvuldig gedraaid op uh, Radio 2, heb ik me laten vertellen. En die opname die je net hebt uh, gehoord, die hebben wij toevallig in onze eigen studio gemaakt. Dus dan weet je dat ook weer. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report! Maar goed, die zaken, die zullen we maar even laten voor wat het is. We gaan even kijken naar de baan, want daar speelt zich het een en ander af. De Formula Swift Cup is verreden. Albert-Jan Vos, wat is de uitslag? Nou, ja, ja, daar was ik weer. Nou, gelukkig wordt Lisette Braams nu eindelijk uit de lijden verlost. En dat bedoel ik in zoverre positief. En er is inmiddels een official naast haar komen staan en de takelwagen is onderweg, want inderdaad... De voormiddel Swift Cup is uh, gefinished, de tweede race. En uh, zoals ik al in mijn vorige uh, verslag uh, mededeelde, was het een pleintje van drie auto's. Uh, met op kop Allard Kalf. Op een uh, kort gevolgd door uh, Jeffrey Rademakers en uh, Kim van den Berg. Het was zelfs zo op een gegeven moment dat Jeffrey Rademakers een snellere rondetijden reed dan uh, Allard dan, uh, Kalf, de leider. Maar alles kreeg wel keurig in, in de gaten en gaf een tandje bij. Waardoor uh, hij dus ook, uh, de leider bleef in dat treintje van drie. En inderdaad, het is ook al eerste finishte Dus Alek Kalf heeft uh, zijn eerste uh, overwinning uh, van vandaag binnen. De tweede, gevolgd door Jeffrey Rademakers en drie Kim van den Berg. Uh, de snelste tijd uh, werd ook geklopt door Alad Kalf met een 2.16.7. Nogmaals, het is, de, de baan is nu aan het opdrogen, maar was natuurlijk nat. En uh, vandaar dat die tijden dus anders waren lager dan uh, afgelopen zaterdag. En verrassend was hij eigenlijk wel van, van de Mosselhof. Mosselhof, heeft nog even spieken. Mossinkhof, die uh, de, uh, als derde gestart was, finishte helaas als achtste, maar die had dus motorische problemen. En die de banden waren ook niet goed afgesteld, waardoor hij geen grip had en uh, dus de uh, auto's eigenlijk voorbij moest laten gaan. Maar goed, de eerste race zit erop. Alain Kalf heeft de eerste beker van de dag. Oké, okay, dankjewel uh, voor uh, dit uh, moment. Uh, we gaan uh, weer eventjes uh, muziek uh, draaien. Dat uh, doen we met... Uh, de, de, uh, dit vind ik ook wel een leuk nummer. Dit is ook uh, eigen opname. Hier is uh, We Cook With Fire.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 of mm my -hmm.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 Ja, want het uh, gevalletje Parijs-Roubaix is inmiddels uh, ook opgelost. Uh, Willem van Densen is uh, inmiddels uh, gearriveerd op het CKP uh, Park Zandvoort. Uh, Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. ja goedemorgen. Man. <lacht> uh, ja. ik hey. moet je even een handje schudden. <lacht> uh, ja, het uh, Zandvoort... Uh, ja, we hebben zojuist een uh, schriftklub gehad. Ik heb daar het een nog van uh, gemist, geloof ik. Ik weet wel uh, de opstapklasse... Uh, ...gewonnen door al dat nou, Ik weet niet of dat tegen het is voor uh, ...of voor de klasse, maar goed. Wij gaan verder hier met... ...Dutch Renault Clio Cup. Uh, ja, uh, de Clio Cup toch wel uh, de klasse... ...met het grootste startveld. Ik kom tot uh, 26 auto's. Nou, Clio's altijd uh, garant uh, voor uh, actie en spektakel. En dan gaan we even kijken... ...naar een deel van het deelnemersveld. Dan gaan ze niet allemaal opdoen... ...want dan uh, hebben we 26 namen. Maar we kijken uiteraard naar degene... ...wie het snelst geweest is. Nou, dat is uh, Niels Langeveld... Ja, vorig jaar begonnen in die Clio Cup na een succesvol seizoen in de Zwift Cup daarvoor. Op de tweede plaats ja, de kampioen Sebastian Blekemolen. Oud en vertrouwd met Renault en Clio natuurlijk. Derde Ruud Steenmens. En vierde, ja, toch wel verrassend, Paul Harkema. Dit jaar ja, gaat hij in die Clio Cup vol actief zijn. Kwalificeert het zich op een keurige vierde plaats. Marcel Duits, geen onbekende voor CFM en Zandvoort op een vijfde plaats. Zesde René Steemets. Dan kijken we nog even naar een andere kampioenskandidaat, tenminste, zo zie ik hem. Dat is Marcel Dekker die kwam uiteindelijk nog op de zevende plaats. op de Maureen. Negende dan uh, de broer van het zusje uh, die net vrede werd, uh, dat is uh, Robert van den Berg En tien, uh, ja, een sterke optreden vind ik zelf van Jan Muis. In deze klas zien we ook uh, ja, wat debutanten. Het is een beetje ver... Gemengd wat de oude rotte in de Creole Cup met wat debutanten. Een van die debutanten, afkomstig uit de Suzuki Swift Cup, Stefan van der Ploeg. En een andere debutante is dan. Jaro Dekkers en die is zich op een 20e plaats te zetten. Een andere hoogstapper van de formule klasse. Leroy Stuart, jaren actief geweest in de formule Renault. Ja, die staat hier dit paasweekend in een uh, Clio, maar hij deed het toch niet uh, bijzonder goed, uh, mag ik zeggen, met zijn ervaring. En hij komt uit op een 16-e uh, plaats. De Clio'tjes uh, vertrekken nu uh, voor de opwarmronde. Ja, het begint weer wat uh, spetter ook hier, dus ja, dat is ook goed uh, om de actie de baan uh, levendig te houden Trio's niet meer zoals uh, vorig jaar een uh, verplichte stip, pitstop, gewoon een uh, race twee keer een race hebben ze vandaag zonder pitstop, zonder uh, reverse crit en dergelijke het is gewoon een uh, ja, race uh, zoals het uh, hoort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 We zitten met 26 auto's. Het is, ja, de kans is. Uh, ja, er zijn 26 mensen die het willen. Maar goed, ik denk dat het 3 is als we kijken, dat we gewoon uh, ja, bij de eerste drie weer kunnen eindigen. Het is wel een uh, vrij competitief veld. Hè? Met allerlei uh, namen die je net opnoemt. bleek veld, uh, Blekenmol, ik neem aan, uh, verschuren ook alweer. Ja, nee, het is gewoon heel leuk. Dat, uh, we gaan met 26 auto's, het grootste veld van Nederland. Ja. Uh, ja, gaan we in de meest leuke make-up waar alles echt gelijk is en gelijk blijft, omdat het goed in de gaten wordt gehouden. Ja, ja, dan vind ik het gewoon echt een hele leuke klasse. Ja, dan ik je veel plezier. Dank je wel. Save it. En in de Eter op 106.9. Straks meer. -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Marjan Koekoek met het NOS journaal. Rond deze tijd wordt in het Belgische openbaar vervoer een minuut stilte gehouden... voor de controleur die zaterdag om het leven kwam bij een verkeersruzie. De chauffeurs zetten de bussen even stil en in treinen wordt passagiers gevraagd een minuut stilte in acht nemen.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 De afspraak was dat niemand binnen de omheining rond het paasvuur in Espolo zou komen. De cameraman hield zich daar niet aan, zegt de burgemeester. Dan nog het weer. Bewolkt van tijd tot tijd regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolonne.